Zes uur. Mariel Hagerman met het NOS Journaal. Rond deze tijd rijdt de laatste Vira het land uit. De trein gaat in het oosten bij zeven naar de grens over. De hoge snelheidstrein gaat terug naar de fabriek van de Italiaanse treinenbouwer Ansaldo Breda.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 In de stad Groningen is het aantal schademeldingen na twee aardbevingen binnen een maand opgelopen tot 3000. Burgemeester Vreeman vreest voor meer schade aan gebouwen. Hij wil daarom dat het tempo van het boren naar gas omlaag gaat. De aardbevingen gaan de stad bovendien veel geld kosten. Nieuwbouw moet voortaan aardbevingsbestendig zijn. De stad Groningen werd de afgelopen maand twee keer opgeschrikt door aardschokken. Op de A28 in Drenthe is een vrachtauto op een rijdende afzetting gebotst. Bij de afslagruinen werd aan de weg gewerkt. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Daar moet ook blijken of de man heeft gedronken. Het weer het blijft nagenoeg droog. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of acht. Morgen eerst zon. Tegen de avond gaat het van het westen uitregenen. Het wordt tussen 11 en 14 graden. Dit was het. E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 We can light it baseline, I will always make time. I just wanna know that feeling's in your heart for me. Baseline, after all the great times, I just wanna... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...